Het weer, vannacht stevige vorst, overdag zonnige periode en landinwaarts droog. Aan zeekans op een sneeuwbui. Temperatuur ligt overdag tussen de min 3 en 0 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Levens echt oorlogjes spelen in het Kralingse Bos. Henk Angenent leert ons hoe we een strenge winter aan kunnen zien komen. En we beginnen met de chiekste borrel van Nederland. Goedenacht, u luistert naar Nog Steeds Wakker, het Nachtmagazin van WNL op de dinsdagnacht van Radio 1. Je hebt het in Nederland als politicus pas echt gemaakt als je op de nieuwjaarsreceptie van koningin Beatrix mag komen. De Rijksvoorlichtingsdienst doet nogal schimmig over wie er allemaal is uitgenodigd. Maar normale stervelingen zoals Anne en ik, die komen er niet zomaar in. Naast alle vooraanstaande politici mag ieder jaar ook de vertegenwoordigers van een bepaalde beroepsgroep een glaas champagne komen drinken met onze majesteit. Dit jaar waren dat de land- en de tuinbouwers. Albert Jan Maat, voorzitter van de Landelijke Tuinbouworganisatie. Goedenacht. Goedenacht. Meneer Maat, was het nou een beetje gezellig? Jazeker, want uh, ja, waar pakken we 50 uh, boeren en tuinders komen, Reken maar dat het een direct sfeer is. Ja, en, en niet alleen maar 50 boeren en tuinders, maar ook de koningin. Ja, de koningin en de koning familie en familie, uh, um, ze werden hartverwarmend toegesproken. En het uh, zinden ze gewoon in de zaal. Ja, landen tuinbouw doet het toe. Want kijk eens, in 2012, heel veel economische sectoren die het slecht deden. Nou, uh, boeren en moesten knokken, hadden soms slecht weer, soms slechte markt. Maar per saldo hebben ze het gewoon goed gedaan. Mm -hmm. Een goede bijdrage aan de economie geleverd. En uh, ja, dat was terug te zien. Ja, en dat is het misschien ook een soort beloning dat u daarom een kopje, of een kop, kopje koffie, ik denk dat het champagne was, met de koningin eh, mocht drinken. Ja, uh, daarvoor waren ook gelukkig uh, ook heel veel LTO-leden uitgenodigd om ook dit keer bij de Nuanceceptie te zijn. Ja. En uh, terecht uh, lijkt me toe, maar dat komt uh, wat ook heel belangrijk is. Uh, Koningin Betrix heeft ook in moeilijke tijden vaak veel aandacht gezonken aan land- en tuinbouw. Uh, toonde veel meeleven als het slecht ging of er een bepaalde dierziekte was. En ging het goed, had ze ook veel belangstelling. Ook in de gesprekken die we met haar hebben. Uh, en dat betekent toch wel een bijzondere band ook met, uh, tussen uh, de koningin en de land- en tuinbouw. En nu dan? Heeft ze een beetje verstand van zaken? Ja, dat heeft ze. Ja, Wat stelden stelde ze dan zoal voor vragen vandaag? Um, moet je luisteren, dat blijft het geheim natuurlijk van het paleis. <laughs> nou, dat kan ik u, nou, maar over welk onderwerp ging het dan zoal? Nou, als hij op werkbezoek is, is hij heel goed voorbereid. En als ze bijvoorbeeld uh, op een bedrijf kon geiten, dan nou weet ze precies wat er speelt. Uh, wat de problemen geweest zijn op, op, op, op de markt. Of als ze bij een akkerbouw komt, is het slecht weer geweest. Uh, dan weet ze heel gericht te vragen. Van, nou, uh, uh, wat doet de overheid op dat vlak? Uh, wat je bijgestaan of niet? Uh, wat, uh, en uh, hoe beleef je een, uh, uh, je bedrijf? En hoe ga je daar nu om? En uh, opvallend is dat ze dan vaak ook gewoon de, exact weet... Hoe, om er even heel eenvoudig iets te noemen, uh, hoe melk geeft een koe? Of uh, wat is de discussie op dat moment in de sector? Maar is het, als, is het ook zo dat bij zo'n uh, zo nieuwjaarsreceptie dat het dan iets informeler is? Of staat er ook gewoon weer iemand van de Rijksvoorlichtingsdienst achter... en uh, gewoon met uh, majesteit uh, aanspreken? En Hoe gaat dat dan? Is het iets informeler dan dat we normaal op televisie zien? Ja, dus uh, nieuwjaarsreceptie bij het Konkhuis is uh, gewoon informeel. Dus hmm. je wenst elkaar een uh, gelukkig nieuwjaar. Uh, en vervolgens zijn er al echt gesprekken, want politici zijn er, dat zijn heel veel mensen. En in dit geval ook uh, een vijftigtal boeren en tuinders. En dat zijn informele gesprekken, ja. zonder uh, dus heel toegankelijk over en weer. Maar het, het, het is zoals een nieuwjaarsreceptie hoort te zijn, ja, het, een goed begin van het nieuwe jaar. Heel gezellig dus, maar uiteindelijk, als het in zo'n invloedrijk gezelschap is, misschien ook wel de beste netwerkborrel van het jaar. Heeft u nog andere mensen aan, een, aan hun mout weten te trekken? Ja, maar ik kom ook vanuit mijn functie elk jaar bij de Unia's van de Koningin. En uiteraard is dat een besloten bijeenkomst, maar ja, dat is het kabinet. er zijn mensen de maatschappelijke organisaties. Kortom, je komt Jan allemaal tegen. Maar is het dan ook zaken doen of is het ook vooral gewoon gezellig en leuk? En Mark Rutte is er weer. En, uh, Netwerken in ons vak is altijd nuttig. En uh, dat geldt in dit geval ook. Het is dus natuurlijk leuk om Jeroen Dijsselbloem eens even te feliciteren met uh, zijn waarschijnlijk een nieuwe job. Ja, en dan zegt hij dan ook als hij twee uh, glazen champagne op heeft... nou uh, Albert Jammaten, uh, zeg het niet tegen de hele wereld, maar tegen jou durf ik hier wel te vertellen... ik heb die baan gewoon in Europa. Nee, hey, Dat moet allemaal nog gebeuren. Ja, maar, ja. Maar, <laughs> maar het één ding waar het LTO en hij het groeiende over eens zijn... is het feit dat uh, hoe sterker de euro, hoe beter voor Nederland... En als Nederland de voorzitter er daarvan mag leveren, dat de kans daarop is, is het alleen maar goed. En uh, nu is dit misschien een mooi begin van het jaar, zo'n borrel. Maar qua weer had het niet slechter kunnen beginnen, lijkt mij. Nou ja, Voor uw beroepssector. Ik, om heel eerlijk te zijn, zal ik op hete kolen. Want ik had toch graag nog even de finish meegemaakt van de schaatsbestrijd in Noord-Laren. Ik woon nog vlak in de buurt. Ik ben een uh, fanatiek schaatsliefhebber. Dat is me niet gelukt. Maar inderdaad, er waren veel files. Dat klopt. Maar Nederland onder de witte deken, als de files voorbij zijn. Is toch een mooi land hoor. Ja, maar voor de land- en tuinbouw bedoel ik, dat is toch verschrikkelijk Het ligt niet toch run? allemaal stil? Nee. Oh, oh dat heb ik Morgen zijn de koeien gemolken, vanavond zijn ze gemolken. <laughs> ja. Vandaag zijn de bloemen geplukt. Vandaag zijn de aardappelen gesorteerd, of als lichte sneeuw, of als breekt dit. En als je even kijkt naar uh, goede stopschaatsen, zitten verhoudensgewijs... Veel boeren en ja, om, om. De winnaar van vanavond. Om een te geven, neem de proef van Laadrogen en Kalvenent, zelfboer. Maar de winnaar vanavond in Noord-Laren, de Vries, heeft een bedrijf in Friesland. Ja, ik nou. weet het. Hij, hij is mijn achterbuurman. Kijk. Dat is echt waar. Oh, en ik weet dat hij een keer een prijsuitreiking gemist heeft. omdat hij de koeien moest melken. Nou, dat is echt waar. Uh, dat is een prachtig voorbeeld. Ja. En daar is het ook alweer bijna tijd voor. <lacht> Albert-Jan Maat, voorzitter, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland. Dank u wel. Goed, dag hoor. Ja, sterker nog, het is er al helemaal tijd voor. Want uh, de eerste marathon nee, natuurreis is... is, is uh... nee, het is tijd om koeien te melken zo meteen. Oh! Dat zei ik. Maar, het, maar we gaan het ook hebben over, over, dat, ja, over dat marathon nu. schaatsen. Nou. Want uh, naast al die file- en sneeuwproblemen van vandaag... was het vanavond ook eindelijk tijd voor de lusten van het winterse weer. We hadden het er net over. In het Groningse Noord-Laren werd de eerste marathonwedstrijd... op natuurijs verreden. Henk Angenent, trainer en manager van de schaatsploeg Team Wadro. En de laatste winnaar natuurlijk van de Elfstedentocht, die was erbij. Goedenacht, Henk. Ja, goedenacht. Bob de Vries won. Dat is geen Wadro rijden. Hij doet het nee, doet er Nee, dat klopt. Uh, ja, dat doet altijd een beetje pijn natuurlijk. Maar uh, ja, hij was de sterkste vanavond. En, uh, ja, het was, uh, het was een harde koers. En ik had twee jongens van mij die zijn vannacht uh, altijd op de kop teruggekomen van Krankenaria. En, aria. en uh, ja, die had echt een gebroken nacht. Eén lag om twee uur op zijn in, in, in spekje en de ander om, om vier uur. Ja, dan is de nacht al kort. En, ja, je zit toch in een, in een ander ritme, Die jongens. kwamen van plus 25 naar, naar min 5. Dat is wennen. En uh, dat daar veel duur werk verrichten uh, met het oog op, uh, op de Wijze Zee. En uh, ja, dan is het even omschakelen naar, uh, naar het cellenkorte uh, werk op, uh, op een baantje van met 333 meter. Maar ik denk dat het voor de luisteraar heel gek klinkt dat iemand zich voorbereidt op een schaatsseizoen op Gran Canaria met plus 25. Ja, dat klopt. En dat is, ik moet eerlijk zeggen, dat ik er zelf ook nog wel eens een klein beetje moeite mee heb. Ik heb het in mijn eigen carrière ook niet gedaan. Maar dat is eigenlijk de laatste tien jaar uh, ja, toch al opgekomen en je ziet er hele goede, ja, goede resultaten van, zeg maar, om toch een week uh, in de zon te gaan fietsen. Uh, de zon doet je goed. Uh, de fietskilometers doet je goed. Dat is echt, uh, ja, we noemen dat echt de basisconditie die je nodig hebt. En uh, al het intensieve schaatswerk dat vreet eigenlijk die basisconditie op dus ja in de winter dan een of twee keer je basisconditie bijspijkeren in, in een mooi zonnig hoort ja dat, dat werpt ze vruchten. af alleen ja, als je wat je vaak ziet als je net terug bent dan uh, heb je nog wel eens moeite en uh, ja de, Bob uh, de vries was zelf ook vorige week in geweest maar die, had, uh, uh, die was zondag al teruggekomen dus ja die was een dagje langer in Nederland en uh, ik verwacht uh, dat die jongens morgen in uh, ja. In Haaksbergen gewoon een hele hoge gaan gooien. Maar, maar tekent dit wel de liefde voor het Natuurreis bij die schaatsen? Dat ze echt hals over kop allemaal terugkomen uit alle trainingsstages. Dat ze eigenlijk alles aan de kant schuiven om, nou ja, wat u al zegt, op een baantje van 300 meter met dan een klein laagje Natuurreis te komen schaatsen? Ja, nee, dat klopt. Kijk, bij uh, marathonrijden zijn we het allemaal, uh, ja, net een gekling, misschien een beetje raar. Ja, het is wel zo als, uh, als het gaat, gaat vriezen, ja, dan worden we allemaal gek in de kop. Dan, uh, dan wil je maar één ding en dat is rijden en het liefst elke dag en het liefst elke avond. En uh, ja, als dan de eerste wedstrijd er is, dan wil je er gewoon staan. Het is altijd een race tussen de verschillende ijsclubs, wie de eerste marathon krijgt. Nu was het in Noord-Laren, maakt het de schaatsers ook uit waar het dan is? Uh, nou, kijk, wedstrijd is een wedstrijd, alleen ja, de eerste is natuurlijk altijd wel iets speciaals. En uh, goed, morgenavond, of ja, eigenlijk vanavond, al, uh, rijden we dan in, uh, in Haaksbergen. En uh, de dag daarna rijden we in Gansbergen. En die dag daarna rijden we in Veenhoord. Dus we hebben deze week zelfs een vierdaagse. En daar wordt ook een klasse mensen opgemaakt. En dan vervolgens zaterdagavond rijden we nog de finale van de KNSB Cup in, uh, in Amsterdam. Dus ja, in principe zit nu uh, voor die jongens vijf dagen aan de bak. En uh, ja, dan is het afhankelijk van wat, er, uh, wat de natuur gaat doen, zeg maar. Uh, ja, gaan, ze, gaan ze volgende week door op het, op het, echte, op het echte, echte grote water, zeg maar, en op het echte ijs. Wat denkt u, zit het erin? Ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Dat, dat, uh, we krijgen een dipje uh, zeg maar rond of net na het weekend, maar je ziet toch... Uh, uh, ja, eigenlijk de, de langere termijn zie je toch wel weer in de loop van de volgende week zie je de temperaturen weer omlaag gaan. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van hoe, hoe groot uh, of hoe hoog wordt de, de, de piek, zeg maar, qua temperaturen. En hoe snel gaat hij dan uh, vervolgens weer naar beneden en, en uh, we hebben opkomende maand. Dus ja, dat zijn eigenlijk allemaal voortekenen dat het toch wel op duidt dat we een, een langere vorstperiode krijgen. U bent, u bent wel heel goed op de hoogte zegt. Bent u stiekem weerman of hoe, uh, hoe moet ik dat voor me zien? Heeft u allerlei schermen waarop u dat in de gaten houdt? Nou, nou ja, het is ook een stukje intuïtie. Ik, bedoel, ik, ik, heb natuurlijk, uh, ik ben natuurlijk agrarie van beroep. En, uh, ja, die worden natuurlijk uh, wordt met een paplepel ingegoten hoe het weer in elkaar steekt. En natuurlijk heb ik ook wel een beetje je liefde, omdat je het ja, vooral uh, in de winter het heel erg uh, strak volgt. Maar ook in de zomer natuurlijk met, met allerlei andere uh, werkzaamheden. En uh, ja, dus je weet ook wel een beetje wat er gebeurt en dat uh, een, een aantal natuurverschijnselen toch wel een beetje aan elkaar uh, vastgeketend zitten, zeg maar. En, uh, ja, ik, ik zeg ook altijd, uh, ze vroegen mij twee maanden geleden al van, uh, wat denk je, een maand geleden. Ik zeg, nou, ik zeg, we moeten wel winter krijgen. Want uh, het was zo enorm nat en dat, dat, dat moet de natuur moet, moet het opknappen, zeg maar. En de grond kan alleen maar opknappen door uh, of een strenge vorstperiode of een hele lange droge periode. Nou, ja, je ziet dat, uh, dat de natuur uh, gewoon de, de grond en, en, uh, en uh, ja, eigenlijk zichzelf weer helpt door een. Uh, door daar een voorstperiode tegenover te stellen en te zorgen dat de grond weer klaar is voor, uh, voor een nieuw oogseizoen. Ja, ik, ik, ik weet ook dat sommige marathon als ze niet op het ijs staan naar weermodellen kijken de hele dag. En dat in de gaten ja. houden, gelooft u daarin? Want ik hoor nu vooral alleen maar uh, wijsheden uit de praktijk als agrariër. Ja, maar ik denk dat. Uh, kijk, de praktijk uh, ligt niet. En uh, er zijn altijd dingen. Maar kijkt u er ook naar? En, en de natuur die ligt ook nooit. Ik bedoel. Uh, ik heb ook wel geroepen, op het moment dat je mols open gaat zien uh, in de sneeuw, dan weet je gewoon dat je binnen drie dagen krijgt. En uh, ja, die mollen die, die voelen het aan en dat, dat is nog steeds zo. Dus zolang die mollen maar heel uh, ver weg blijven, en die zie je gelukkig nog steeds niet, krijgen we geen, uh, geen doorperiode. En dat betekent ook een, een NK op, uh, op echt natuurreis. Niet op zo'n uh, betonnen baan met een laagje water, maar echt gewoon uh, de meren weer op. Ja, ik heb, ik heb daar heel veel vertrouwen in en ik, ik zelf uh, uh, gok een klein beetje bij het volgende week. En Zijn de jongens dan uh, ook weer fit, ondanks dat ze op Gran Canaria zaten? Ja, ik, normaal ze super fit. Ze hebben natuurlijk nu de uh, afgelopen weken heel veel duurwerk geïnst. En ze gaan nu natuurlijk vijf intensieve avonden tegemoet. Ja, mooi kun je je bijna niet volgrijden op een, op een periode van, uh, van 100 en 200 kilometer nou Veel succes. Uh, ja, morgenavond in Haaksbergen en dan donderdag weer in Gramsbergen. Uh, bedankt Henk Angenent, momenteel trainer en manager van uh, de Marathon Schaatsploeg van Wadro. Dankjewel. Ik uh, weet niet hoe het met jou zat, uh, Diederik. Maar vroeger als kind dan wilde ik eigenlijk maar één ding doen. Dat is oorlogje spelen met mijn vriendjes. Ik dacht dat je ging zeggen: Henk Angenent zijn. Nee. Ja, ook. ook. <laughs> maar daarvoor kon ik niet goed genoeg schaatsen. Maar ik wilde altijd oorlogje doen. En er is nu een wet in Nederland aangepast. dat het min of meer mogelijk maakt om voor grote jongetjes. en ook meisjes. oorlogje te spelen. Daar hoort u zometeen op ik Radio 1. Al alles over. Ik heb een beetje gehoord waar het over gaat. We gaan spelen naar een band. die deze week werd genoemd door Coldplay. Ik ga zo meteen alles over uitleggen. Kensington op Radio 1. van Kensington. Het was de week van Kensington. Niet alleen speelden ze op Eurasonic Noordenslag in Groningen. Daarnaast hebben ze ook nog eens internationaal hun album Vroeltjes opnieuw uitgebracht. Dit nummer stond daarop. Ze werden 3FM meegehet. En ik zei het net al, ze werden genoemd door Coldplay. En dat had te maken met een tweet. 9 miljoen volgers, het uh, Twitter-account van Coldplay. En die zeiden dat ze dit wel een leuk liedje vonden. Nou, uh. wij zijn het met Coldplay eens. <laughs> en uh, Robert Smit is inmiddels aangeschoven in onze studio. Zoals iedere week voor het mediaoverzicht. Een microfoontje naar links, eh, volgens mij, Robert. Ah, nee. Uh, nee, oh, het, het is even een heer weerwaar van, ja, ja. van microfoons hier. Maar nacht. Um, bij het NCV-programma Altijd Wat... wordt een kijkje genomen in het verleden van politicus Halbe Zijlstra. Een nuchtere, rechtlijnige Vries uit Oosterwolde. Ja, met zijn standvastige mening heeft hij snel furoren gemaakt in Politiek Den Haag. Maar waar ligt nou de bron van zijn succes? Nou, een van die belangrijkste bronnen lag in het dorp zelf... bij postduivenvereniging De Griffioen.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 Hij moet zijn hobby gewoon meenemen naar zijn werk, zijn toekomstige werk. Ik heb nog een tip. Ik sta onderweg hier naartoe te denken ik denk: als je nou Mark Rutte uit het torentje jaagt, jij gaat erin zitten en je houdt daar mooi in het torentje je duiven. Boven in het dak. Er zitten genoeg duiven daar. Ja, dat denk ik ook wel. Het heeft ook de vorm van de duiventilen.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 Oh ja, ik had nog niet verteld dat Anna zwaar in de shit zit. Ze moet leven van een kleine uitkering, een, het is een zootje op financieel gebied. Er is geen familie om op te kunnen leunen en er is een man die er nooit is. En dan is er ook nog eens een tweeling op komst. Nou, Bridget is de misselijkste niet en ze gaat dus flink aan de slag. Dus zorgt ze ervoor dat het hele huis wordt opgeknapt. We hebben een heerlijk bed. Dus wanneer je kan ja. en wanneer je wil, ga je gewoon lekker liggen. Je hebt een heerlijke bank waar je op kan luisteren. Ja. Dus lekker relaxed de komende dagen. De laatste twee, drie weken wordt, uh, ja. wordt relaxed. Ja, dat is geweldig lief natuurlijk van Bridget. Een aantal weken na de geboorte komt presentatrice Nicolette Kluiver... een kijkje nemen bij Bridget en Anna. Ja, op zijn Amerikaans komt ze binnen. Nou, dit is mooi, dat is mooi, geweldig. Oh, wat leuk. Want ja, BNN heeft even alles voor haar geregeld, toch? En wat is het huis mooi geworden? Ja, hè? Oh ja, wel een lekker huisje toch? Om zo een beetje. Mm -hmm. En kun je hier blijven? Nee. Nee? Nee, dus, uh, ja. dus. Het is prachtig, maar ik ben niet heel enthousiast of zo meer. Ja, dat is dus ook BNN. Lekker enthousiast. Heb je dus maanden geholpen en dan uh, werkt het dus gewoon geen meter. Dan Man met Hond, daar was Marcel van der Kolk. Ja, wat betreft zijn lust en zijn leven was hij er al vroeg bij. Uh, vanaf mijn derde levensjaar ongeveer. Ik zat vroeger in de kinderwagen en toen keek ik in principe al naar, naar boven toe. Uh. En Vroeger, als ik met mijn moeder hand in hand naar de plaatselijke naar supermarkt toe, ook ga ik even naar boven kijken stiekem. Ja, ik de, weet niet of jullie het begrijpen, maar dit is nou een lantaarnpaal liefhebber puur zang. <lacht> Ja, Rijkswaterstaat wil de komende jaren anderhalf miljard bezuinigen... door de straatverlichting langs snelwegen vaker te dimmen. Nou, wij, zijn, wij zien die palen niet eens meer. Maar volgens Marcel moeten we ons gelukkig prijzen met lantaarns. Maar zonder licht staat het leven gewoon s'nachts stil. Ja. Op mensen zien het niet eens. Je rijdt er langsheen. verder niks eigenlijk. Ja. Lantaarnpaar is eigenlijk mijn leven. Het is toch, Je kan er eigenlijk niet omheen als je langs de weg aan het rijden bent. Ja, normale mensen wel, maar... Ik heb er ook wel een beetje een oogje voor. Ja, een oogje op Lantarumpalen, dat heeft Marcel zeker. Een oogje op vrouwen heeft hij ook. Het liefst neemt hij er snel in mee naar zijn slaapkamer, die volgepakt staat met de lichten van lantaarnpalen. Maar die vrouwen zelf, ja, heel raar, die willen niet. Nee, ik hoop het in de toekomst. Dat er toch een vrouw naast mee in bed gaat wakker worden ja. en het licht gaat zien. Ja. Dat is een mooie afsluiting. Die, die had ik niet meer aanzien komen. Zo. Tot zover. Ja. Dankjewel, Robert Smit. Zometeen dan horen we hier voor het nieuwsmenuutje. Een levensechte militaire missie beleven in het Kralingse Bos, in de Limburgse Heuvels... of misschien wel in het Vondelpark. Vanaf vandaag is het legaal mogelijk in Nederland. Dankzij een verandering in de regelgeving is het niet langer illegaal... om een nepgeweer op luchtdruk aan te schaffen en te gebruiken. Dat betekent dat ruim 2000 Nederlandse liefhebbers van het zogenaamde airsoften... hun hobby nu binnen onze landsgrenzen kunnen uitoefenen. Christian Peterman die organiseert nu nog die airsoftreizen naar het buitenland... maar hij kan zijn business dus naar Nederland verplaatsen. Goedenacht, meneer Peterman. Goedenavond. En uh, ik neem aan dat u blij bent met het nieuws. Absoluut. Het kwam uh, verrassend uh, tijdens uh, de kerst. Dus het, het was een uh, laat kerstcadeautje. Waardoor het uh, aangekondigd werd op de 15e dat het legaal zou worden onder bepaalde voorwaarden en eisen waar je aan moet voldoen. Maar ja, de kogel is door de kerk. Uh, dus, uh, Letterlijk, dat, uh, <laughs> uh, ja. Het mag nu eindelijk in heel Europa, mocht het al. En nu mag het in Nederland ook. Oké, okay, voordat we gaan, uh, dat ik u ga vragen waarom dat dan in Nederland net niet mocht... denk ik voor de luisteraar even duidelijk maken... wat voor sport het nou precies is. Het is een uh, realistische sport uh, vol met adrenaline. Waarbij je moet denken aan teambuilding... met het, uh, ja, uh, het uitzetten van missies, zoals bijvoorbeeld... Het redden van een gestrande piloot in het midden van een bos of een uh, CQB-perceo. Hoe, hoe gaat het dan? Diederik en ik die geven ons uh, bij u op en tot nu toe gaat het naar het buitenland. Waar gaan we heen en hoe ziet zo'n dag er voor ons dan ongeveer uit? Of wat voor missie krijgen we? Nou, naar België bijvoorbeeld, dus uh, de plaats Schoten bij Antwerpen uh, en voornamelijk Luik en de Ardennen, waar wij dit organiseren. en uh, Mensen komen aan, worden ingedeeld in groepen en gaan dan op korte of lange missies, vaak gerelateerd aan een film bijvoorbeeld zoals Black Hawk Down. Hmm, maar, maar nu is zo'n uh, nepgeweer dus ook voor ons zo meteen te koop. Betekent dat dat we ook echt gewoon in onze achtertuin kunnen beginnen? Nee, absoluut niet. Uh, er zijn gewoon strenge regels uh, aangebonden. Dat is ook heel goed zo. De uh, replica's zijn gewoon uh, net echt. Met het verschil dat ze gemiddeld twee kilo lichter zijn. En gelukkig ook niet echte hmm. schieten, maar kleine kogeltjes. Maar je, je, dus, je wordt uh, dus wel echt geraakt, alsof het met een soort luchtbux is. Daar zitten ook hele kleine kogeltjes in. Je wordt en er is geraakt, ook op luchtdruk. En... Ja, je wordt geraakt en het komt aan als, laat ik zeggen... Uh, vervelende spel betrekken, maar meer ook niet. Oké, okay. is het een beetje te vergelijken met paintballen? Uh, dat doet ook nee. een beetje pijn als je geraakt wordt door zo'n uh, verfballetje. Airsoft is de overtreffende trap van paintball. Maar paintball, dat, laat ik zeggen, dat gaat, is echt op gerelateerd om mensen te raken. En uh, liefst zo hard mogelijk met dikke patronen. En bij Airsoft spelen de replica's absoluut een rol. Maar uh, ja, prevaleert de missie uh, samen met het team in plaats van ja, dat ja. het gaat om mensen te raken. Maar nou weet ik bijvoorbeeld dat in Spanje uh, vaak door Nederlanders... en Nederlandse jeugd ook, in Salau en dat soort uh, plaatsen... veel ja. van die dingen worden gekocht. Is het daarmee vergelijkbaar, zo'n luchtdrukpistooltje met van die balletjes? Dat zijn ze, ja. ja dat zijn ze. Maar, maar daar kun je toch, kon je toch in Nederland ook flinke boetes voor krijgen... tot, in het, uh, uh, ja, tot vorige maand, zeg maar. Absoluut, omdat deze uh, replica's vielen onder de wetwapensmunitie. Ze zijn namelijk niet van het echte onderscheiden was verboden. Maar zometeen mag ik er dus ook één bij medragen op straat? Onder bepaalde voorwaarden. Je moet een lidmaatschap hebben van de NABV, Je moet minimaal 18 jaar zijn. Je moet een bewijs van goed gedrag hebben. En, en, en, dus wat ik zeggen... het is niet zomaar weggelegd voor iedereen. En er zijn duidelijke regels waar je, je aan moet houden. En in het openbaar is het er ook duidelijke restricties. Je mag het, je mag het straks SR-software beoefenen... Op terreinen die niet publiekelijk toegankelijk zijn. Hetzelfde geldt voor paintball. En het is echt niet uh, zo dat je dadelijk op het centraal station in Amsterdam met een lopen. Dus, uh, dus eigenlijk worden ze nog steeds een beetje beschouwd als echte wapens. Want dat mag met een normaal vuurwapen ook niet. mag alleen op schietbanen. moet je ook een goed gedrag, uh, verklaring een hebben. Een airsoft Kalashnikov replica die kun je niet van het echte onderscheiden. Nee, nee ik snap het. Uh, ja. en nu mag u voor het eerst in Nederland zoiets ja. gaan organiseren. Eh, normaal gesproken ging u naar de Ardennen. Van welke plek in Nederland had u nu altijd al gedroomd... om er een keer een goede airsoft wedstrijd te houden? Nou, er zijn genoeg plekken in Nederland om te verzinnen. Je hebt uh, uh, eigenlijk, laat ik zeggen... eigenlijk over het land wel interessante plekken. En het gaat zich met name om uh, verlaten gebriek, fabrieksgebouwen... in combinatie met een stukje bosgroen... waarbij je een mooie indoor-uitdoorbaan kunt creëren... van het liefst vier of vijf hectare voor een grote groep. ja. Ik, uh, ik zie het al helemaal voor me. U gaat waarschijnlijk uh, die uh, fabriekshallen uh, zoeken. En een prachtige missie voor ons plannen. En dan kunnen we ons bij u melden. Christian Peterman, dank u wel. Alsjeblieft. U luistert naar het programma Nog Steeds Wakker van Omroep WNL hier op Radio 1. En elke week is er bij ons een muzikale gast. En nu zijn er, en dat had u misschien net al door vanwege de weerwar van microfonen, maar liefst... Vijf mensen bij ons te gasten, en dat is de band Snoek. En tegenover mij zit Mira. Yes, hallo. Hallo Mira, wat leuk dat je nog wakker bent. Vind ik ook. <laughs> Jij bent dat de zangeres van hoor. deze band. Um, ik ga niet vragen om ze allemaal voor te stellen. Okay. Maar misschien kun je wel uitleggen wat voor band jullie zijn. Wij zijn nou, maken popmuziek, maar we, we lenen van de jazz en de funk en de rock. Dus je hoort van alles en nog wat ernaar experimenteren bij mij. En jullie komen nu uit Amsterdam, maar de routes liggen in Den Bosch. Nou, Eindhoven. We komen nu uit Eindhoven, Den Bosch en Amsterdam. En is, dat, uh, is Eindhoven een beetje een, uh, een rockende stad? Zit daar een goede muziek zien? Ik vind van wel. En ook, ja, het is, wel, het is gewoon schattig en gezellig, maar wel goed. Maar dan toch naar Amsterdam, want daar gebeurt het? Nou, daar woon ik. Thuis, ja, <laughs> ja dat uh, ja, um, is ook veel te vinden. Ja, uh, um, Snoek, is dat, is dat altijd met z'n vijf hier in deze bezetting? Of kunnen jullie ook, zeg maar. Nog meer versterkt en een grote drumstel, want het is nu een, een kleine ja, percussie. Dit is eigenlijk voor het eerst dat we echt een akoestische set doen. Dus Serieus? Ja. Een soort primeur? Ja, klopt. Kijk, Normaal we is het voluit met grote drums en okay. uh, alles versterkt. Ja, nou, nou heb ik ook een schitterend album uh, van jullie gekregen. Dat heb je volgens mij ook zelf vormgegeven qua illustraties en dergelijke. Of ja, niet. dat was de gitarist en ja. ik heb dan meer de grafische vormgeving gedaan. Maar de mooie tekeningen die zijn uh, van... Uh, Terras. Ja, en daar zit ook een heel plan achter. En daar wil ik het zo meteen ook nog over ja. hebben. Want ik vind dat dat past namelijk. Ik, vind, Anne, ik, vind dat, ik heb die plaat geluisterd en ik vind dat, dat dat past bij dat album. Dat vind ik schitterend. Ja, maar Volgens mij zijn ze niet gekomen om te tekenen, maar om muziek te maken. Ja, nee, maar dat gaan we toch proberen uit te leggen. Oké, okay, heel goed. Dat doen we zo meteen. Eerst maar voor de muziek. Je mag naar je plek toe lopen in de studio. Naar nou, de eerste nummer wordt dan... Ja, dat is de volgende via Radio 1.nl. Ja. Daar is de, de webcam. Kun je zien dat ze echt voor ons wakker zijn gebleven hier bij ons. De band Snoek. En het eerste nummer dat ze gaan spelen heet part of the game She was dressed in black, now in blue. colors new, talks her talk, walks her walk, gives her heart. She is on her way. Withdraw is part of the game. So, did you have anything to say? What's to give, what's to share Without showing some despair There's no cause, there's no need She is on her way Withdraw is part of the game So, did you have anything To bloom the dark in me Blooming darkness is history Ja, Hij had zomaar die andere te kunnen zijn. Want net was het ook ineens ja, nee. En we hebben ook wel eens gehad dat wij opeens begonnen te praten... en dat de band er echt zo stond te kijken... Van, ja, dat kwam nog 30 fantastische seconden. Maar ja. dat is nu niet zo. Ja, part of the game was dat van Snoek. <laughs> Heel goed. Mocht Live in het, de studio, uh, ja, hè? Mocht u het leuk vinden, dan uh, kunt u uh, vooral blijven luisteren... want nog tot vier uur zijn ze hier bij ons, te gast. Ja, en zometeen hier gaan we het ook nog hebben over uh, Oprah. Het interview dat zij gehad heeft met Lance Armstrong... maar ook vooral het hele mediacircus dat er nu omheen is. En Facebook, die heeft een... Uh, ja, een nieuwe applicatie erbij gekregen. Dat moeten we zo meteen ook nog even bespreken, Diederik. Ja, dat lijkt me wel. Maar eerst is bij ons aangeschoven Robert Smit voor... Het Nieuwsminuutje. Ja, allereerst een bericht voor automobilisten. Het KNMI waarschuwt de hele nacht voor gladheid. Door de vrieskou zijn natte weggedeelte spiegelglad. Uh, minder uw snelheid en uh, let dus vooral goed op. Dan het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag ingestemd met een steunpakket van ruim 38 miljard euro voor de wederopbouw na de superstorm Sandy. De Senaat stemt naar verwachting volgende week over het pakket. Sandy raasde in oktober door verschillende staten en maakte ruim 140 slachtoffers. Daarnaast was er miljarden dollars aan schade. De Wereldbank is positief over de economische situatie van ontwikkelingslanden. In de lastige economische tijd houden de kleinere landen zich op economisch gebied redelijk. Het grootste gevaar voor ontwikkelingslanden is een eventuele neergang van de grote economieën. Volgens de Wereldbank moeten ontwikkelingslanden zich meer los gaan maken van de rijke landen. En dan de beurs. De Nikkei staat nu op een puntenaantal van 10.734 punten. Dat is een daling van 1,3 procent. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Robert Smit. En volgend uur dan... Hoor je ons natuurlijk weer. Ik vond het trouwens wel ontzettend nieuws dat het glad is op de weg en dat het sneeuwt. Had ik niks van gemerkt. Maar... ja, het is het nieuws van de dag. Nou ja, alhoewel, misschien is wel het nieuws van de dag dat Lance Armstrong toch echt op de biegstoel heeft gezeten bij Oprah Winfrey. Dat heeft de presentatrice tenminste zelf in de openbaarheid gebracht. En dat lijkt de kick-off van een fikse mediacampagne in aanloop naar de interviews van vrijdag en zaterdag. Voor tekst en uitleg bij dit verschijnsel hebben we Amerika-deskundige Bertine Moedaf van de Post Online aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Ja, uh, leeft Amerika al toe naar het interview? Nou, het is wel een uh, big deal. De, alle, alle journaals, nou, ze openen er nog misschien net niet mee... maar het is wel echt wel een, een groot item. Ja, want in Nederland wordt het ergens diep in de nacht door uh, uh, TLC uitgezonden. Maar dat is in Amerika natuurlijk primetime. Nou, het is uh, op Oprah het eigen netwerk om negen om uur uh, nou ja, hun, hun, hun tijd aan, aan de oostkust. Maar uh, ja, er kijkt eigenlijk nooit iemand uh, naar die zender. <lacht> ik, uh, ik had gelezen dat er, uh, dat er vorig jaar tijdens Primetime... Op, op, haar, op haar eigen zender weer 330.000 uh, mensen uh, naar kijken. Nou, dat is echt anderhalve man en een paardenkop. Dus uh, ze heeft natuurlijk goede hoop dat ze nu wel een keertje kan knallen. Maar dat doet toch een beetje af aan de status die Oprah heeft. Het is toch ja, altijd ja, iedereen gaat gillen als, als uh, Oprah in, uh, in, in thuis Nou, Oh, maar dat, dat zullen ze ongetwijfeld ook... Het nog steeds wel doen, denk ik hoor, maar uh, ja, uh, we hebben de laatste tijd eigenlijk uh, niet zoveel van haar gehoord. Hey, Bertine, geeft ze niet al te veel weg? Is het nog wel spannend? We weten nu toch gewoon dat Leens gaat bekennen? Ja, maar ik denk niet zozeer dat het gaat om het nieuws van dat hij doping geeft. Ja. Al, al heel lang bekend en uh, nou, hij is ook uh, officieel bekend gemaakt. Het laatste dat viel even weg, heeft. Bertine, want de lijn was, uh, was oh. heel eventjes weg. Okay. Uh, de, de vraag was dus eigenlijk of niet gewoon alles al bekend was en dat we, of we nog wel moeten gaan kijken eigenlijk. nou Het klopt natuurlijk helemaal dat hij bekend heeft en dat dat, dat, dat nieuws al gebracht is. Maar wat iedereen natuurlijk wil zien is hoe ziet Lance eruit als hij zijn, als hij zijn verhaal doet. De vragen die ook aan Oprah gesteld worden, bijvoorbeeld, zijn bijvoorbeeld van: ja, had je nou het idee dat hij echt spijt heeft, dat hij echt berouw heeft? En dat vinden mensen dat natuurlijk super interessant om te zien, of, of we daar echt een berouwvolle lens uh, Armstrong maar, gaan zien, en dat hij echt uh, met zichzelf naar het reine kan komen door, ja, zoals, zoals iedereen eigenlijk wel zegt, een, een beetje bij Oprah te gaan te gaan huilen. Denk ik is het uh, het antwoord ja, dat Bertine gaf. Je, je valt weer ja, een beetje weg, Bertine. Hoor je hoor mij nu? Ja, nu wel. Uh, dat geeft mij voor de yes. voor de volgende vraag. We weten toch eigenlijk ook al dat... Uh, Lens Armstrong toen hij uh, aan uh, zijn, uh, zijn stichting Livestrong... Uh, de mededeling deed. Dus eigenlijk al voor het interview met Oprah ging... en zijn excuses aanbieden ja. aan, uh, aan Livestrong. Daar schijnt hij emotioneel te zijn geweest. Ja. Nou ja En Oprah zegt ook over dit interview... dat het ook, uh, dat er ook, dat het ook emotioneel was. En dat het, dat het moeizaam ging. En dat het een moeilijk interview was. En dat ze allemaal met... Met, uh, met open monden hebben zitten kijken naar zijn, uh, zijn antwoorden. Dus het, het belooft wel emotioneel spektakel, uh, denk ik. Maar ze heeft ook gezegd... Van dat hij ook weer niet op zo'n manier uh, bekend heeft uh, zoals ze had verwacht. Maar wat dat nou weer te betekenen heeft, ja dat moeten we dan ook maar weer uh, afwachten. Ja, ze, kan, ze kan er eigenlijk helemaal niks over zeggen, maar uh, in, ik, vind, ik vind het eigenlijk wel spannend. In Amerika, <laughs> ik bedoel als we het in Nederland vergelijken met Nederlandse sporters die wel eens doping hebben gebruikt, dan zijn ze over het algemeen toch wel weer uh, uh, opgenomen in, uh, in onze heldenlijst, maar in Amerika wordt er echt streng afgerekend met dopingzondaars over het algemeen en dus werd er ook gezegd, misschien is Oprah niet kritisch genoeg geweest. Heeft ze daar iets over uitgelaten, of hoe ze hem heeft aangepakt? Ja, die vragen krijgt ze natuurlijk ook uh, vaak, hè, van dat zij, uh, dat zij uh, te soft uh, zou zijn geweest, maar ze verdedigt zich ermee van dat ze zich echt grondig heeft voorbereid op dit interview, also alsof ze een tentamen ging maken. En ze had echt 112 uh, uh, vragen voorbereid en 2,5 uur uh, hem daaraan onderworpen. Ja. Dus zij vindt wel dat ze haar best heeft gedaan... en ze was wel tevreden over het interview, zegt ze zelf. Het, het wordt gezien als een soort uh, charme-campagne van Lance Armstrong... maar als we het omdraaien, is het niet ook prachtig voor Oprah... toch een beetje in de vergetelheid geraakt als we het zo vanuit Nederland bekijken... die opeens dan deze scoop weer uh, naar zich toe ja. kan trekken... en ze is met haar hoofd nu volgens mij bijna op uh, alle zenders te zien... Nou ja, ze is in Nederland in de, misschien een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar, maar wat ik net ook al zei, die zender die ze heeft in Amerika wordt heel slecht bekeken. Ja. Dus voor haar is dit ook echt een boost, want iedereen wil het gewoon zien. Het is niet alleen een, een verhaal over een, een, een grote sportman. Het is voor veel Amerikanen en andere mensen gewoon ook een beetje een human interest verhaal. Van uh, hoe, uh, ja, hoe gaat uh, deze man, uh, ja, heeft deze man zijn leven verbeterd? Heeft hij genoeg spijt? In, in, in, ja, in Amerika noemen ze dat heel mooi coming clean. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe je dat uh, moet vertalen in het Nederlands, Maar het gaat gewoon om een, een bekentenis waarmee je dus weer bij iedereen in het reinen kan komen. Ja. Dus dat willen ze gewoon zien. Ze willen gewoon dat hij door het stof gaat. En ja, het liefst misschien met tranen ook wel, ja. Nou, ik ga in ieder geval voor het eerst van mijn leven naar TLC kijken. Ga je, jou, <lacht> ga je, ook, ga je ook kijken, Bettina, of niet? Nou, ik heb wel eens uh, Toddlers en Tierras gezien ja. op TLC. Dat is ook heel erg Maar, maar, maar, maar nu ga je ook kijken, <lacht> begrijp ik, hè? Wat zeg jij nu ga, je, nu, ga, nu ga je ook kijken, toch? Ja, ik, ik wil het wel heel graag zien, ja. ja. Nou ja, we gaan het allemaal in de gaten houden. Amerika-deskundige Bettine Moenaf van The Post Online aan de lijn, dus dankjewel. je wel. in the vase that you today. at the fire. For hours and hours while I listen Crosby, Stills, Nash en Young zo om uh, nou, ongeveer 20 voor 3 hier in de nacht. En uh, Crosby, Stills en Nash, zonder jong, die komen naar Nederland. Bospop, 13 en 14 juli dan uh, is dat uh, festival in Weert. En uh, ze hebben een mooie grote naam en een lijst toe voegen vandaag. Nou... Het zal snel uitverkocht zijn daar. Kom kijken wat we aan het bouwen zijn. Dat was zo'n beetje alle tekst die op de uitnodiging... voor de geheimzinnige presentatie stond van Facebook. Vanavond om zeven uur Nederlandse tijd vond die plaats. Dagenlang werd er gespeculeerd op internet. Komen ze met een telefoon, app voor de iPad... of gaan ze naar een nieuw pand... Zoals gezegd, de presentatie was vanavond en dus weten we het: Facebook presenteert een hele nieuwe zoekfunctie. Peter Mink-Jan van uh, Likonomics.com, of Likonomics gewoon, geeft advies over marketing via Facebook en uh, die keek natuurlijk naar de presentatie. Goedenacht. Goedenacht. Ja, was dit nou heel erg uh, groot nieuws en zo groot zoals eigenlijk op de uitnodiging werd aangekondigd? Uh, ja, eigenlijk wel. Het was uh, zeker groot nieuws, ook uh, weinig verwacht. Ik had ook uh, een aantal andere zaken verwacht waarmee ze zouden komen, dit niet. Uh, maar wat ik wel had verwacht. Ja, laten we er eens mee beginnen. Uh, ik had verwacht dat zij een advertentienetwerk uh, zouden, uh, zouden lanceren. waarmee je ook advertenties uh, gebaseerd op je Facebook-gedrag vertoont buiten Facebook.com. Het lijkt me dat je daar meer geld mee kan verdienen dan met de zoekfunctie. Dat ja, klopt. was al slimmer uh. geweest. <laughs> uh, ja, nou ja, dat, dat, dat klopt. Maar uh, dat is ook wel een hele andere operatie. Ja. Uh, en. en het je had eigenlijk het niemand op gehoopt, nee. of het niemand op verwacht, maar wel op gehoopt, want ja. het is eigenlijk een hele mooie functie. Ja, want uh, laten we het vooral niet hebben over wat er niet gebeurde, maar wat er wel ja. gebeurde. Wat, wat doet deze zoekfunctie? Nou, met deze zoekfunctie kun je eigenlijk alles opzoeken wat op Facebook ooit is met, met je gedeeld is. Dus is het uh, anders dan bijvoorbeeld Google webpagina's serveert en doorzoekt, kun je dan uh, mensen, plaatsen, interesses of foto's zoeken. Nou, nu hadden wij een uh, vrijgezelle redacteur hebben we op de redactie lopen. En die zei: Mooi, ja? dan kan ik eindelijk Single Vrouw in Amsterdam intikken. Werkt dat zo? Ja, ja, klopt. Wat je zou kunnen doen is vrienden van vrienden zoeken. Die single zijn, in Amsterdam wonen. En die ook van, nou, noem je iets uh, Star Wars houden. Nou, heel goed, dan gaan we hem doorgeven. Ja, ja, ja inderdaad. Nou ja, dat, dat is nou informatie die eigenlijk uh, alleen Facebook in staat is om, uh, om een antwoord op te geven. En dat maar, komt tot nu toe uh, nog niet? Dat komt tot nu toe. Kon dat wel, maar dan moest je alle afzonderlijke uh, profielen van die mensen zo wat aan en in veel gevallen kon dat ook gewoon niet. Ja, en hoe, hoe passen ze het dan precies aan? Hoe moet ik het voor me zien? Uh, nou ja, ze, wat, wat ze hebben gedaan is eigenlijk alle informatie die uh, beschikbaar is, hebben ze geïndexeerd. Zoals Google met uh, webpagina's doet, hebben zij dat met alle objecten die binnen Facebook zijn. Een klein deel trouwens maar hoor, alleen het Engelstalige voorlopig. En die hebben ze dan uh, geïndexeerd en die zijn nu dus uh, ja, doorzoekbaar. Hey, maar als je dan uh, je Facebook in het Nederlands hebt staan... wat ja. natuurlijk voor veel luisteraars geldt... Uh, kun je hmm. dan gewoon geen gebruik maken van deze nieuwe zoekfunctie? Nou, dat klopt, want het is uiteindelijk eerst uitgerold... voor slechts enkele honderdduizenden. Dus het is ook nog geen beta, zoals we dat noemen. Ja, ja dan moet je een uitnodiging krijgen zeker van iemand. Uh, nou, je kan je opgeven uh, als je dat zou willen. Ik heb het ook al meteen gedaan, dus dan kun je voor de beta. Maar als jij het in het Nederlands hebt, dan zul je waarschijnlijk nog niet worden toegelaten. Ik ben toch nog heel erg geïntrigeerd door het feit dat je gewoon iets in kan tikken... en dat je dan allemaal mensen met uh, dezelfde interesses kan vinden. Want misschien wil ik wel helemaal niet gevonden worden als Star Wars fan. Nou, dan uh, moet je gewoon... Uh, je, je ...instellingen aanpassen en dan, uh, jij hebt volledig controle over wat je wilt delen met anderen. Mm -hmm. Dus als jij het alleen maar voor je vrienden bijvoorbeeld wilt delen, dan zouden vrienden van vrienden daar niet toe kunnen komen. Okay. Hey, Facebook behoort nu sinds, nou ja, laten we zeggen, een jaar of drie toch, toch een van de grote mediamagnaten. Um, een andere mediamagnaat die we natuurlijk kennen is Apple. Die hebben over het algemeen schitterende keynotes, zoals dat heet, hebben dit soort presentaties, ja. groot nieuws. Um, de vergelijking, gaat die op? Is, het, is Facebook net zo'n bedrijf? Hebben ze mooie presentaties? Hebben ze een soort Steve Jobs? <laughs> nee, absoluut niet. Ik was het liveblog aan het volgen en uh, er was de eerste suggestie die werd gegeven, uh, stuur Mark Zuckerberg alsjeblieft op een presenteercursus. De baas van Facebook, hè? De oprichter. Ja, de baas van Facebook. En hij deed het ook uh, in, zijn, in zijn standaard hoodie. Zijn, ja. Uh... ja, hij heeft er maar drie, hè, geloof ik. Hij heeft, ja, hij heeft er maar drie of zo. En hij heeft een grijs shirt onder en een spijkerbroek. Dus dat was zeker niet uh, het geval. Uh, maar ja, de presentatie voor de rest was wel heel mooi moet, uh, schijnen. Ja, er was geen stream van dus het was wel een live blog met allemaal foto's erbij. Maar het was een andere ingenieur die vroeger bij, uh, bij Google heeft gewerkt. Die heeft hier aan meegewerkt. Die heeft bij uh, Google Google Maps gemaakt. En uh, Google Wave. Nou, dat is trouwens helemaal geflopt. Maar uh, Google Maps is wel... Ze hebben er verkeer getrokken. Nou, ja, nou, Google Maps is, is natuurlijk wel fantastisch. Ja, dat is wel. En Google en, Weg zou ook fantastisch zijn, maar een beetje voor nerds was het. Um, u keek met een marketing oog. Verwacht u op dat, uh, nou, op dat gebied nog heel veel nieuws de komende tijd voor Facebook? Nou, mocht, ja, mocht het ooit uh, zijn uitgerold en mocht het zo zijn... bijvoorbeeld op zoek naar uh, favoriete restaurants van jouw uh, vrienden in een bepaalde stad... Nou, Dan zou dat heel interessant kunnen zijn om daar een advertentie nou. van er wel bij te vertellen. En dan uh, kan Facebook daar natuurlijk weer geld voor vragen. Dan zou Facebook daar uiteindelijk geld voor vragen. Kijk. Ja, klopt. En dan uh, wordt er natuurlijk ontzettend veel geld verdiend. Volgens mij hebben ze sowieso al niet heel veel te klagen. Maar uh, goed, altijd op zoek naar meer geld. Wel een nieuwe goede zoekfunctie dus sinds uh, vandaag erbij in de beta. Het duurt nog een tijdje volgens mij voordat... Uh, Jij en ik er gebruik van kunnen maken, hè? gewoon in Nederland. Ja, en, uh... klopt. Dat zal allemaal zeker enkele maanden tot misschien wel een jaar duren. Nou, dan wachten we het rustig af. af. Okay. Uh, Peter, Minkjan, dankjewel. Oké. Okay. Voor drie uur hoort u zometeen nog een nummer van Snoek. Maar nu eerst gaan we naar Den Haag. Want vandaag vond in het eerste vragenuurtje van 2013 plaats in de Tweede Kamer. Daarin speelde het onderwerp veiligheid een grote rol. Want Betty de Boer en Linda Voortman streden vandaag beide voor de veiligheid. Door een voor veiligheid op het spoor en de ander voor internet. Onze verslaggever Jesper Stoffelen die sprak bij de vrouwen. Hij begon bij VVD-Kamerlid Betty de Boer met de vraag of zij zich zorgen maakt over de veiligheid van ons spoornetwerk. Ja natuurlijk als ik daar iets over lees dan, deel ik, uh, dan word ik in eerste instantie bezorgd en dan wil ik inderdaad opheldering van de staatssecretaris. En dat heb ik net gekregen want uh, ze heeft aangegeven dat het uh, veilig is op het spoor. U gelooft dat als dus mensen zelf uh, ja, in het werkveld zeggen dat dat niet zo is? Nou ja, goed, dat, die, dan wil ik wel uh, op de hoogte gesteld worden als dat inderdaad zo is. En zeker als ik daar vanmiddag in een andere krant een, een andere bericht zie van een andere vakbond, ook van personeel op het spoor. En die zegt dat tegenovergesteld, die zegt ja, het is gewoon veilig op het spoor en machinisten maken zich helemaal geen zorgen. Kijk, en dan uh, denk ik, wat is hier aan de hand? Uh, uh, dus ik heb ook aan de staatssecretaris gevraagd of ze ook eens wil gaan uh, in een gesprek met die twee bedrijven. En eigenlijk wil voorkomen dat dit soort dingen in de toekomst via de krant kennelijk uitgeruzied wordt. Uh, want dit komt het veiligheidsgevoel van de reiziger niet ten goede natuurlijk als je ochtends in de trein zit en je leest uh, het is niet veilig op het spoor omdat de FNV vakband dat, dat, dat vindt en uh, tegenovergesteld blijkt even later een dag later water zijn. Dan heb je voor niks al die onrust gecreëerd, onrustgevoelens bij reizigers op het spoor. De actie van de FNV om de media op te zoeken is bij Betty de Boer niet goed gevallen. Daarom doet ze nu precies hetzelfde terug. Nou ja, in ieder geval zou ik de vakbond willen oproepen, zo even misschien ook via dit medium, van om dit soort dingen toch alsjeblieft niet via de kranten te ventileren. Want je stoot hiermee onrust. En bovendien blijkt het ook nog eens een keer niet waar te zijn. Althans, ik moet de staatssecretaris daarin geloven. En vanochtend we hadden we een record aantal files in Nederland, meer dan 1000 kilometer. Misschien hebben wel heel veel mensen gedacht van weet je wat, we pakken niet de trein, we gaan met de auto, want het spoor is niet veilig. Toch hoeft de reiziger niet bang te zijn, want volgens Betty de Boer is de veiligheid gegarandeerd. De staatssecretaris die is daarvoor verantwoordelijk en die heeft gezegd dat het veilig is op het spoor. En ik geloof haar daar natuurlijk in. U hoort het, op het spoor bent u veilig. Dan naar het tweede onderwerp van vandaag dat met veiligheid te maken heeft, namelijk uw digid. Er werd een ernstige beveiligingslek gevonden afgelopen week. En Linda Voortman van GroenLinks vindt dat de minister daar maar laks op reageerde. Nou, ik vond dat de minister toch een beetje te gemakkelijk reageerde. Hij zei ja, er was wel een lek, maar het is allemaal wel veilig genoeg. Hij zei letterlijk, het is zo goed als het kan. Die idee is ten tijde van het lek direct door de beheerders offline gehaald. Maar volgens mevrouw Voortman is dat wel een begrijpelijke oplossing, maar niet de meest ideale. Nou ja, je moet in een, op zo'n moment moet je wel zeker weten dat het ook echt weer veilig is wanneer uh, uh, het online uh, uh, staat. Dus dat je het dan offline haalt om vervolgens het zo snel mogelijk weer te repareren, dat snap ik op zich nog wel. Alleen ook hiervan zei de minister, ja het is een paar uur offline geweest. Maar op het moment dat je dat hele DigiD offline haalt, dan kun je dus ook gewoon helemaal niks. Het DigiD is het middel waarmee je allerlei overheidssystemen inkomt. Dus ik kan me wel voorstellen dat het problematisch is. Dus ik snap dat ze dat nu hebben gedaan. Maar tegelijkertijd dat je dus een paar uur dan niet uh, in je DigiD kunt gebruiken, dat kan natuurlijk niet. Dus ik vind dat de minister echt werk moet maken van of het verbeteren van DigiD of een ander systeem. Heeft u uh, een idee om, om ja, misschien aan de minister voor te leggen? Nou ja, er zijn verschillende dingen die je kunt uh, doen. Hè. De systemen die banken uh, gebruiken, hè, uh, met zo'n uh, zo apparaatje, zo'n pasje, dat uh, zou bijvoorbeeld iets uh, kunnen uh, zijn. En ja, er zijn ook heel veel deskundigen die hier ook al onderzoek naar gedaan uh, hebben. En daar heb ik ook tot drie keer toe naar gevraagd wat er nou is gedaan met de aanbevelingen van die deskundigen. Dus ik zou het heel logisch vinden dat we daar nu eens een keer echt goed naar uh, gaan kijken. Want ja, met je toegang tot allerlei privacygevoelige gegevens, die mogen niet zomaar op straat belanden. De veiligheid van uw DigiD kan op dit moment dus niet worden gegarandeerd. En dat gaat ten koste van het vertrouwen in DigiD. Ik denk wel dat dat het geval is, want dit is al het zoveelste lek. Ja, en als dan gezegd wordt, ja, we hebben het nu op tijd gerepareerd. Ja, dat was de vorige keer ook, de keer daarvoor uh, ook. Er zijn heel veel deskundigen die ook allerlei aanbevelingen uh, hebben gedaan... die er ook op wijzen dat er andere systemen uh, zijn. En daar gebeurt dan niks mee. En dan zegt de minister, het is zo goed als het kan. En dat vind ik gewoon echt te weinig. We hoorden Jesper Stoffelen vanuit Den Haag, onze eigen verslaggever. En nu bent u weer terug in de studio. En met ons in de studio zijn nog vijf bandleden van de band Snoek. Zij zijn nog wakker en gaan voor u spelen Fade. Isn't it easier to go away, leave me alone, just for a moment? Isn't it easier to drop the blame, stop hanging on the roads we travel? I discover new directions too, just as it is. Check my bags and wash my hands dry for a while I take a boat, a plane and go need direction I don't mind For I don't care, I'm make new friends Another room, another style Another heart, and all in game Another view, another frame The pain will leave another time It has to wait for us for a while Find a place where it can rest And feel unbound and slowly Easy fade away Fade, fade, fade, fade The pain will leave another time Well, bound and slowly easily fade away Ja, nou, dat is lastig als een nummer fade heet natuurlijk. Want dan weet je dat het steeds zachter wordt, maar uiteindelijk is hij wel afgelopen, toch? Ja, Fade, dat is live heel moeilijk te doen. Hè? Er zijn vroeger in de jaren 70 vooral werden heel veel liedjes met een zogenaamde Fade gemaakt. En dan ga je zo langzaam dus steeds een beetje zachter. Bo vooral Bob Dylan had daar een handje van op een gegeven moment. Maar eh, ze doen het gewoon live snoek. En ze zijn hier nog tot vier uur zo meteen nog twee liedjes. En ze gaan bovendien samen met ons bepalen wat er zoal in het nieuws was vandaag. Ja. En wat er belangrijk was in Weten of Vergeten. Volgens mij is iedere luisteraar wel heel erg blij met deze muziek radio achtige uitleg. Voor de intimie. Toch weer een beetje deelgenoot van gemaakt. Dan Graag gedaan. Nog net voor drie is het tijd voor een column van Joyce Brekelmans. Er komt eindelijk een debat over het Marokkanenprobleem. Geert Wilders is blij, want om problemen te kunnen oplossen moet je ze eerst benoemen. Je vraagt je bijna af of ergens onder die witte maan een gat zit. Wat zou verklaren dat de beste man blijkbaar niet gemerkt heeft dat we op dat gebied al twaalf jaar weinig anders meer doen dan benoemen. En schelden. Terwijl men in Den Haag niet bestaande taboes doorbreekt, zit de rest van Nederland te wachten op een plan. Een plan dat wellicht enige kans van slagen heeft... en liefst niet 27 verdragen over mensenrechten schendt. Dat zou mooi zijn. Niet dat symbolische gelul over dubbele paspoorten of pfft verboden. Geen juridisch onmogelijke spierballentaal over deportaties. En dan helemaal geen vrouwenstraf à la de kopvolle taks. Niemand zegt dat jongens die meisjes lastig vallen op straat... of die geweldsdelicten plegen een hand boven het hoofd verdienen... maar volgens nog voelen dat soort ettenbakken geen centje pijn... terwijl een gigantische groep Marokkaanse Nederlanders ondanks een brandschoonblezoen gebrandmerkt wordt als een probleem. Dat is misschien lekker overzichtelijk debatteren, maar het is ook racistisch. En bevestigt voor de jonge Marokkaan alleen maar dat het blijkbaar niet uitmaakt hoe hij zich gedraagt, want hij wordt toch al op een grote hoop gehakt. Nogmaals, het is geen sinds de bedoeling om het crimineel te gedrag te vergoeilijken of verschillen te ontkennen, Dat moet je blijkbaar altijd bij zeggen, want hè? Maar het institutionaliseren van racisme kan nooit een oplossing zijn. Naast Marokkanen die zich walgelijk gedragen, zijn er namelijk ook genoeg hardwerkende Nederlanders, die alleen al bij het zien van een hoofddoek of bondkraag in een schuimbekkende de kramp schieten. Als we dan toch aan het benoemen zijn. Bovendien is het niet ver om van de overheid een veilige en harmonische samenleving te eisen, terwijl je zelf te scheiterig bent om eraan deel te nemen. Die bijna 2 miljoen niet-westers allochtonen gaan nergens heen, en hun kinderen ook niet, dus in plaats van bidden dat ome Geert ze allemaal land uitschopt, is het misschien zinvoller om na te denken over een lange termijn strategie waar we allemaal in passen. Dat was Joyce Breukelmans en u luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1, waar we het zo meteen, dat wil zeggen na het nieuws van de drie uur, bijvoorbeeld gaan ja. hebben over een bootfiets. Jazeker, een bootfiets. Ik heb me afgevraagd: is het nou, is, nou, is zo'n ding nou, is dat eigenlijk een boot met, met, ja, met een fiets erin? Zo is eigenlijk een waterfiets, of is dat een, uh, een fiets die tot boot gemaakt wordt. Ik heb het inmiddels gezien, ik kan het antwoord eigenlijk geven... maar degene die het echt weet, die gaan we zo meteen bellen. Want die gaat namelijk met dat ding de hele wereld rond. Want ja, die wilde de wereld rond fietsen... maar op een gegeven moment kom je bij het water... Ja, dan moet je met je fiets toch eigenlijk het water in. Ook gaan we het hebben over de situatie in Pakistan. Die is ernstig, jazeker. Want daar wordt de premier momenteel beschuldigd van corruptie... En uh, onze Pakistan-expert weet er alles van. Zometeen gaan we het met hem daarover hebben. En we gaan dus met de band, die ook nog twee liedjes voor u gaan spelen... hoor. bepalen wat er zoal belangrijk was in het nieuws in Weten of Vergeten. Want wat moeten we nou van dinsdag 15 januari onthouden? En wat moeten we vergeten? U hoort het na het nieuws van drie uur in Nog Steeds Wakker op Radio 1?